Joris Stubenitski met het NOS-journaal. PostNL heeft te maken gehad met een computerstoring in het sorteersysteem... en daardoor lopen pakketbezorgers achter... en is het niet zeker of cadeautjes op tijd aankomen voor pakjesavond. Hoeveel pakketten later worden bezorgd, kan PostNL niet zeggen. Volgens het bedrijf is de grootste drukte inmiddels wel achter de rug. Douanier Gerrit G. blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van corruptie... G. werd gisteren in Rotterdam opgepakt nadat er zaterdag geheim opgenomen gesprekken waren uitgelekt. Daaruit blijkt dat G. tijdens het proces criminelen adviseerde. Hij gaf smokkeltips aan een man die zich voordeed als vertegenwoordiger van een drugskartel.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 Lange tijd was onduidelijk of de zanger iets zou bijdragen aan de ceremonie. Hij heeft Perry Smith gevraagd om te zingen op de bijeenkomst. Dylan zelf is zaterdag verhinderd en neemt dus niet zelf de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst. Het weer, overal zonnig, het is 1 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het flink vriezen en kan het mistig worden. Morgen verdwijnt de mist, wordt het opnieuw zonnig en maximaal 5 graden.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 De luisteraars, helaas is er een kleine storing op dit moment. Vanaf drie uur draait CFM Zandvoort weer normaal.